Onderzoekers van de VN die de val van het regime Gaddafi hebben onderzocht zijn kritisch op de Libische interimregering en op de NAVO. De interimregering deed volgens onderzoek te weinig om wraakacties op Gaddafi getrouwen te voorkomen. Daardoor vielen onnodig veel doden. De NAVO had nader onderzoek moeten doen naar de effecten van de luchtaanvallen. Bij de precisiebombardementen vielen ruim 60 burgerdoden. De VN vindt dat aantal op zich meevallen, maar dat ontslaat de NAVO niet van de plicht om de aanvallen grondig te bekijken. De onderzoekers hebben ook geprobeerd om opheldering te krijgen over de dood van Gaddafi, maar ze mochten in Tripoli het autopsierapport niet inzien. De kolonel werd in oktober vorig jaar na een vuurgevecht gedood, al snel rees de vraag of hij was terechtgesteld.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 De Nacht. Hey.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 Dat was